De gevangenisstraf van de radicale Indonesische prediker... Abu Bakr Bashir is verlaagd. In juni werd hij voordeel tot 15 jaar cel. En dat is nu in een beroepszaak teruggebracht tot 9 jaar. Bashir werd eerder dit jaar schuldig bevonden... aan het financieren van een trainingskamp voor terroristen in Atje. Wordt beschouwd als de geestelijk leider van Jamaa Islamiyah. Die verboden beweging is verantwoordelijk voor tal van bloedige aanslagen... waaronder die op Bali in 2002. Daarbij kwamen ruim 200 mensen om.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 En op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen Knopen Ten Essen en de grens met Duitsland 6 kilometer. heeft te maken met werkzaamheden in Duitsland. Verkeer richting Duitsland kan vanaf knooppunt Leen naar Heide beter omrijden via Venlo over de A67.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 Uh, waar ga je het over hebben? Um, nou, je weet misschien dat uh, onlangs is er een ontzettend mondiaal groot feest uitgebarsten... want we hebben inmiddels 7 miljard wereldburgers. Hij is en, er al, de 7 miljard. Ja, of okay. tenminste, de tellingen verschillen maar, of binnenkort. Nou, dus dat grote feest dat, uh, is een beetje verstoord door een, een club. Uh, de club heet Club van 10 miljoen. Ze luiden de noodklok. Ze zeggen, nee, hier komen alleen maar schaarste en oorlogen van, nou... Eigenlijk ben ik die, die hele mythe van, van overbevolking in de wereld... daar ben ik een beetje zat. Dat is echt een mythe, daar moeten we echt eens vanaf. Moet echt stoppen en dan ga jij rond kwart over drie naar je naam maken. Ja, zeker. Goed, dat straks. Maar eerst de politie en het posttraumatisch stresssyndroom. Dat je als brandweerman, ambulancebroeder of politieagent... in een traumatische situatie terecht kunt komen, dat is natuurlijk bekend. Maar vaak voelen ze zich na afloop onbegrepen... en hebben ze moeite de draad weer op te pakken. Slaggever Steven Emmens ging mee met zo'n slachtoffer... de 24-jarige oud-politieman Rick Franks. Ja, voor mij is dit uh, waarschijnlijk de belangrijkste dag van mijn leven. Er staat veel op het spel. Vertel. Uh, is vandaag een werkconferentie op het gebied van uh, de post stressstoornis... hier op het ministerie van... Uh, sociale zaken en uh, ja daar vecht ik eigenlijk al bijna een jaar voor dus uh, vandaag is het eigenlijk die idee voor mij en uh, voor alle hulpverleners om te vertellen hoe het wel werkt in nederland en hoe het niet moet want wat is het probleem uh, dat het niet goed geregeld is voor hulpverleners in nederland op het gebied van uh, de post-traumatische stresstoornis en er zijn een aantal dingen die uh, gewoon veranderd moeten worden uh, bij wet en ook erkend moeten worden door de werkgevers... dat er gewoon problematiek is rondom uh, hooglijks met PTSS. Om stappen te nemen, blijf bij de les. Op weg naar de aanpak van PTSS. Want in een vacuüm is het stil als in een bel van lucht. Waarin je even schreeuwen wil, maar het verdwijnt in een zucht. d idee voor Rick Franks, 24 jaar, ex-politieagent. En nu strijder voor mensen die net als hij tussen en schip terechtkwamen... Als gevolg van PTSS. (posttraumatisch stressstoornis of syndroom. Een psychische aandoening waarbij mensen last hebben van herbelevingen. Dus door een traumatische ervaring veel hinder vinden in het leven. Een ziekte die we kennen van onze militairen die terugkeren uit oorlogsgebied. Maar dat onze hulpverleners van brandweer, politie en ziekenwagen er ook last van kunnen hebben. Dat moet nog even doordringen. Rick werd opgeleid bij de politie tot hij last kreeg van allerlei symptomen. Ik kreeg Dat Ik dacht van nou, dat kan niet waar zijn. Ik ben een jonge jongen, nooit hartproblemen. Ik had nachtmerries. Mijn vriendin heeft me meerdere malen uh, schreeuwend wakker gemaakt... omdat ik uh, aan het vechten was in mijn slaap. Heel veel bier gedronken, s'avonds, om maar in slaap te komen omdat ik niet kon slapen. Agressief. Ik durfde niet meer naar buiten. Ik ging niet meer uit... Ik kon me niet vertonen in een grote winkelstaat in Amsterdam. Ik kreeg paniekaanval. ik wilde weg. De Rik kwam gewoon niet meer buiten. Op een congres, belegd er onder meer het ministerie van Sociale Zaken... mag Rick zijn verhaal doen. Wat opvalt, is de lijst met bezoekers. NS-reizigers, Connection, de Koninklijke Nederlandse Leeringsmaatschappij... de Vol maar voordeelmarkt. Het zijn dus niet alleen militairen die last kunnen krijgen van PTSS... Bevestigt Huil van den Brugge van het ministerie van Sociale Zaken oud-militair en nu specialist in arbeidsomstandigheden. Je ziet dus in de, in, in de maatschappij, als je gewoon het nieuws leest... als je gewoon de kranten volgt, zie je in toenemende mate... dat mensen te maken hebben in hun werk met grote stresssituaties. Uh, tramconducteurs die uh, veel worden lastiggevallen in trams. Uh, juweliers die overvallen worden en daar zwaar gewond bij raken. Politieagenten die heftige ongelukken zien. Maar voorop in de statistieken van psychische stress lopen na de militairen onze zwaailichtberoepen. Even wat feiten en cijfers over de politie... bijeengeharkt door Annika Smit van de politieacademie. Psychosociale klachten in het algemeen... Uh, dat ligt ergens tussen de 20 en 30 procent... van de totale politie-medewerkerspopulatie. Een klein percentage van de mensen die psychosociale klachten hebben... hebben posttraumatische stressstoornis... maar dan heb je het over nou, 2 tot, tot 5 procent ongeveer... 55.000 mensen, hè? of het is 55.000 FTE ongeveer, er dus zijn nog meer mensen. Dus je, je spreekt al heel snel over honderden, alleen al op basis van de aantallen. De helden, de verhalen, de heren op de vloer. Hier het verhaal vertellen, van politie tot leger, tot sigarenboer. En een van hen is dus Rick Franks, die op een congres van sociale zaken... zijn verhaal mag doen aan een zaal van 150 toehoorders. Rick is blij u te zien... Ja nou Rick, we beginnen bij jou, vertel Rick, waarom sta jij hier nou? En Rick kwam als 24-jarige met PTSS in malle mallemoli van hulpverlening in typisch Nederland. Um, ik was gestationeerd bij de politie Zaanstek-Waterland. Iemand die met dierbouw was, die heeft een ongeluk gehad en die uh, ja, hij heeft het helaas niet overleefd. Ja, Ik ben bij de reanimatie alles geweest totdat hij, zeg maar, uh, wat per afgehaald was en dat was gewoon een praktijkcoach. Nou, dat kan je, je voorstellen, iemand waar je eigenlijk al je diensten mee draait. Rick vertelt dat hij PTSS opliep tijdens zijn opleiding tot agent. En als gevolg daarvan raakte zijn nog prille carrière in gevaar. Hij ontweek op straat moeilijke situaties. Vooral als die leken op de vergeefse reanimatie van zijn verongelukte coach. Als collega's, wij waren in de buurt, maar werden niet opgeroepen. We zeiden, wij waren, zijn dichterbij, laten wij erheen gaan. Dan zei ik dat ik plotseling heel nodig naar de wc moest. Uh, al was ik met een medestudent en wij waren erg in de buurt... of gewoon wel dichtbij, zeg maar, dichter dan andere collega's... zei ik van ja, maar dat is onze taak niet. Nou, elke burger heeft in Nederland de plicht om iemand te helpen... die uh, hulp uh, nodig heeft. Ja, dus ontwijkgedrag. Ik heb, de meeste, de, ik heb heel veel straten gezien om maar te zorgen... dat ik niet bij de reanimatie kwam. En me heel veel ziek gemeld tijdens de noodhulp. Omdat ik dacht van nou, als ik geen noodhulp draai dan krijg ik ook geen reanimaties. En als ik dan een gewone dienst draaide, ja, dan voelde ik me gewoon de Rick die ik moest zijn. Hoewel Rick een officiële diagnose van PTSS kreeg... er voer hij weinig begrip bij zijn politiekorps. Ja, als je daar al moeite mee hebt, dan krijg je het nog heel zwaar binnen de politie. En ik zie niks aan je, alles doet het toch. Dus jij bent niet geschikt voor het vak. Uh, word maar uh, ambtenaar. Uh, elke dag achter bureau, nota, schrijven. Ja. Uh, misschien ben je wel niet geschikt, je bent wel een boevenvanger. Maar uh, ja, misschien ben je toch te gevoelig. Of nou ja, allemaal van die steekjes onder water. Men bedoelt het goed, maar ondertussen een steek is wel een dolk in je rug. En dat is een herkenbaar verschijnsel. Bij stoere organisaties zoals politie, brandweer en ambulance vertelt de Amsterdamse hoogleraar angst- en gedragstoornissen. Atte de jong. Trauma is eigenlijk uh, min of meer gekoppeld aan het beroep. Dus dat zou betekenen dat als je daar te makkelijk mee omgaat. soorten gedachten binnen die organisaties. te makkelijk mee omgaat. Dat zou betekenen dat iedereen dan als het ware een PTSS heeft. en uh, zeg maar, straks thuis gaat zitten. Binnen, de, binnen die groep is ook vaak een uh, cultuur van stevigheid. Het hoort, het hoort erbij. Je, je hebt ervoor gekozen. Dus dat snappen we natuurlijk allemaal wel. Maar uh, als er echt sprake is van een behoorlijke ontregeling en een behoorlijke. En dat, die verhalen hoor je gewoon te vaak dat het, dat het niet wordt herkend. Of men wil, wil het gewoon niet herkennen. En die mensen zijn het slachtoffer van, uh, van een vervelende organisatie die, dat, uh, die eigenlijk uh, een, een goede zorg tegen. Iemand met PTSS voelt zich kloten en wil geen mail. Met, uh, hey, wanneer kun je weer werken uh, in het geheel? Agent in opleiding Rick Franks raakte op een zijspoor bij de politie. Hij ondervond haar eigen zeggen weinig begrip... voor het feit dat zijn functioneren werd belemmerd door de PTSS... die hij tijdens zijn opleiding opliep. Hij hield uiteindelijk de eer aan zichzelf door ontslag te nemen. En hij strijdt nu voor een betere zorg aan mensen... die werken voor politie, brandweer en ambulance. En hij verkondigde dat op een conferentie over PTSS nog eens luid en duidelijk. Ik sta hier echt namens de meeste hulpverleners die achter mijn site staan... Ook namens hun, maar ik vraag jullie echt uit mijn hart. Teken alsjeblieft die petitie. Want ik wil echt iets gaan bereiken bij Den Haag. En wat ze nu doen is gewoon schandaal. De conferentie is voorbij. Het einde van Riks DD. Day. Is hij tevreden? Ja, het voelt gewoon goed. Ik, ik zie gewoon mensen die herkennen ja, die dit gewoon. En die denken van ja, we moeten er nu echt wat aan gaan doen. En dat is gewoon top. En zeker voor de mensen die in Nederland rondlopen met die posttraumatische stressstoornis. Dit is. Uh... In mijn eenjarig bestaan, de belangrijkste stap, denk ik, voor de mensen met PTSS en de hulpverleners in mijn leven. En ook voor de hele website. Ja, dit is echt een hele belangrijke dag en stap. Als de politie waar jij hebt gewerkt het allemaal prima had gedaan, hè? had je daar nog steeds gewerkt? Ja, was ik klaar met de opleiding. En dan was ik nu aan het werk geweest binnen de politie. Absoluut. Blijf bij de les, op weg naar de aanpak van PTSS meegeluisterd heeft Kamerlid Magda Bernsen van D66. Goedemiddag, mevrouw Bernsen. Goedemiddag. Morgen praat de Tweede Kamer over een speciale wet... die de zorg voor oud-militairen regelt. Uh, ook als het gaat over PTSS, zou dat ook niet moeten gaan... over politie en over brandweer? Nou, Ik denk uiteindelijk dat dat inderdaad uh, daar ook voor zou moeten gaan gelden. Uh, ik hoop alleen dat dat wat sneller gaat... dan uh, de duur van de veteranenwet die morgen behandeld wordt... Um, er zijn wel behoorlijke stappen gezet ondertussen. Uh, de, de Partij van de Arbeid en D66 hebben samen een hoorzitting gehouden... in verband met professionele weerbaarheid. En wij denken dat het heel goed is als in opleidingen... voor uh, zeg maar de uh, zwaai-lichtberoepen, zoals u dat zo mooi zei... Ja. Um, dat daar veel meer aandacht aan wordt besteed... Uh, in het kader van die sociale of professionele weerbaarheid... Dat is één uh, stap die gezet moet worden. Bij de politie gebeurt dat overigens al. Daar is al in ieder geval bij de politieacademie een onderzoek gedaan... Uh, wat geleid heeft tot een plan van aanpak van die professionele weerbaarheid. Dat is, denk ik, uh, goed nieuws. Mm -hmm. Het is ook hard nodig. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat leidinggevenden erkennen en herkennen... Um, nou, de signalen die hun eigen mensen uitzenden als het gaat om traumatische ervaringen. Ja. Laten we even luisteren naar de werkgever van uh, Rick Franks. Uh, hoe die reageert op het feit dat hij uiteindelijk zelf ontslag heeft ingediend? Mijn naam is Geertje Marijnsen van de politie Zaanstreek-Waterland. Nou, Rik heeft een uh, PTSS-stoornis gehad... Uh, wat hij opgelopen heeft tijdens het werk uh, bij de politie Zaanstreek-Waterland. Uh, wij hebben hem een, uh, een reïntegratietraject aangeboden... en we hebben er alles aan gedaan uh, om hem uh, in het korps te houden. Helaas heeft hij uh, zelf op een gegeven moment uh, ontslag ingediend... Ja, het is natuurlijk ook lastig, mevrouw Berndsen, voor die korpsen, kan ik me voorstellen, om meer te doen dan alleen zo'n reïntegratietraject eh, aan te bieden. Wat, wat kunnen zij? Nou, wat ik al zeg, hè, beginnen met erkennen en herkennen. En vervolgens uh, een heel goed, niet alleen maar reïntegratietraject uh, aanbieden... maar ook een behandeling van de, van de posttraumatische uh, ervaring. Um, Want die is er wel? Die is er wel, ja. Bij het AMC, uh, daar, zit, daar zat, moet ik zeggen, een hoogleraar... die daar ontzettend veel verstand uh, van uh, heeft en, en had ook. Um, en ik weet nog vanuit mijn eigen uh, ervaring als korpschef... Dat wij veelvuldig toch gebruik maakten van de kennis en ervaring van het AMC om mensen ook een behandeling aan te bieden. Ja, dus u niet alleen, het niet alleen signaleren, bij. maar ook vervolgens mensen doorsturen voor een behandeling. Absoluut. Nou zegt Rick Franks ook van, er is ook eigenlijk nog te weinig bekend over de hoeveelheid hulpverleners die PTSS oplopen en uh, wat er met hen gebeurt. Vindt u ook dat er meer onderzoek moet komen zoals hij zegt? Ja, er, er moet zeker onderzoek komen, maar ik vind dat je moet oppassen dat onderzoek dan niet uh, moet leiden tot weer een stagnatie in de aandacht en de plannen van aanpak zoals die op dit moment plaatsvinden. Want naar mijn idee moet het echt gewoon nu snel opgepakt gaan worden. Ik heb een jaar geleden aan de minister gevraagd of hij een onderzoek zou willen doen. Mede ook gerelateerd aan het aantal zelfdodingen. Toen bij de politie, maar misschien zou je dat wat breder moeten trekken. Um, en daar moet dus ook echt nu uh, uh, in de opleiding aandacht voor zijn. Uh, mensen moeten uh, uh, nou ja, in de opleiding ook kennis maken met het feit dat er sprake kan zijn van verminderde, verminderde weerbaarheid, noem ik het maar even. En hoe je daarmee om moet gaan. En dat moet ook in de opleiding voor leidinggevende, wat ja, mij betreft. Oké, okay, en u zegt dat moet ook snel, daar kunnen we niet al te lang meer mee wachten. Nee, klopt. Goed. Hartelijk dank, Magda Bernse van D66. met de face It's the faith of a child. Wie schilder vandaag ons appeltje. Ilko Fortuyn, directeur van Goedemap.nl. En je zei net net na drieën al dat je wil hebben over de club van 10 miljoen. Just Wat is het probleem. Nou, eigenlijk um, is het het mooie dat uh, die club volgens mij overbodig is. Uh, want mijn inziens. Uh, is er uh, 7 miljardste uh, wereldburger onlangs geboren. En dat is een groot feest. En wat mij betreft kunnen we er nog een paar miljard bij. Mits we het slim doen. Dat natuurlijk wel. Maar dat moet gewoon kunnen. Dat heeft het verleden ook wel bewezen. De techniek staat voor niets. We kunnen echt nog makkelijk doorgroeien. Misschien zelfs wel tot 40 miljard wereldburgers. Dat klinkt misschien raar. Ja, en ook maar... uit jouw mond. Want we kennen jou als iemand die erg begaan is met milieu. Ik denk altijd, hoeveel, hoeveel, hoe meer mensen, hoe zwaarder de belasting van het milieu. Ja, als we tenminste de ouderwetse techniek gebruiken. Uh, dat we bijvoorbeeld allemaal uh, fossiele brandstoffen gaan opbranden... Om, om jezelf warm te houden. Maar er zijn natuurlijk allemaal milieuvriendelijke varianten denkbaar. Als we dat allemaal zouden inzetten... dan, dan hoeft het milieu helemaal nergens onder te lijden En ook niet onder de 40 miljard die er potentieel kunnen worden gevoed. 40 miljard, 40 dat zou miljard. kunnen, zeg jij, op dit ja. kleine aardbolletje. Ja, ja, ja, die overvolle aardbol. Nee, er is zoveel plek en er is ontzettend veel uh, potentieel. Uh, eigenlijk zie ik het hele leven, dus een beetje filosofisch... maar als een grote feest van van potentieel leven. En, en hoe meer leven, hoe groter de feestvruchten er moeten zijn. Dus we moeten helemaal niet zo depressief en pessimistisch zijn met z'n allen. Paul Gerbrand van de Club van 10 Miljoen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Komt de stoom al uit uw oren? Ja, min, minstens. Ja. Minstens, want wat, wat klopt er niet aan de redenering van Eelco? Ja, ik zou hem eigenlijk eerst willen vragen... als hij uh, stelt 40 miljard, wat zijn maatregelen dan zouden zijn... wanneer we de 40 of 50 miljard bereik hebben... Want er komt natuurlijk een keer een moment dat er heel onvriendelijke maatregelen moeten worden genomen. En ik denk dat als je een klein beetje historisch besef hebt, dat je je dan realiseert dat er in de laatste 200 jaar een gigantische revolutie heeft plaatsgevonden. Uh, 100 jaar, 200 jaar geleden was er... Uh, 1, miljard, uh, 1 miljard mensen waren er op de wereld en in die laatste 200 jaar is dat mede dankzij de industriële revolutie een ontzettende ontwikkeling geweest. En we zijn nu gegroeid in, in 200 jaar, terwijl de aarde miljarden jaren... Bestaat van 1 naar 7 miljard mensen. En als u goed om u heen kijkt en u ziet bijvoorbeeld hoe onze kroonprins. zijn uiterste best doet om iedereen duidelijk te maken. dat er een drinkwatertekort dreigt op de hele wereld. en dat we dus alle zeilen bij moeten zetten. dan vind ik het toch wel een beetje kortzichtig om alleen maar te praten over energie en het milieu. alsof dat een soort abstractie is. Elko, was, ja. Wat is er aan de hand? Ja. Wij, hey, er is enorm veel aan de hand, maar bijvoorbeeld drinkwater, ga ik gelijk maar op. Er zijn machines nu al... waarmee je met zonlicht, met zonnewarmte... kun je zeewater ontzilten en dat kun je drinkbaar maken. Dat is dus bijvoorbeeld... en dan moet je dus al het zeewater opeens worden potentieel drinkwater. Ik noem maar wat. Er zijn met andere woorden ontzettend veel oplossingen te bedenken... mits je daar ook echt naar zoekt. En natuurlijk snap ik wel dat de wereldbevolking hard is gegroeid. maar er zijn En dat dat tot schade aan het milieu heeft geleid. Ja, als je dat niet... Als je dat onduurzaam doet, natuurlijk. Maar wat is volgens mij, het, het goede nieuws ook wel... dat hoe rijker de mensen worden, hoe minder hard de bevolking groeit. Dat is één. Uh, twee, als je kijkt naar, de, naar de, zeg maar even de groeikurve... als je een grafiekje maakt van die wereldbevolkinggroei... dan zie je dat hij die, dat die een knik heeft vertoond. Dat hij nu niet meer uh, steeds steiler gaat lopen... maar steeds minder steil gaat lopen. Dus die 40 miljard gaan wij volgens mij niet halen. Maar stel dat we die zouden halen, dan hoop ik... In eerste instantie te kijken naar technische oplossingen. En pas helemaal aan het eind te gaan denken over minder mensen. Maar dat lijkt me vreselijk onnodig. Want, want die techniek die. Want die is meneer Gebrand, stel dat het kan, wat Elke allemaal zegt. Heeft u dan nog steeds bezwaar tegen meer dan 10 miljoen mensen in Nederland? Uh, ja, want uh, hij heeft het over allerlei technische oplossingen. Daar valt onder andere. De dikbeelkoei onder. Daar valt de genetische manipulatie onder. De dikbeelkoei, dat is een van de oplossingen van jou, Eelco? Dat wist ik nog niet. Dat wist ik ook niet, maar ik snap hem wel. Want ja, u bedoelt natuurlijk allerlei uh, life science technologie ingrijpen in, in, in de genen en in DNA. Ja, dat dat is niet hoe ik het zie hoor. Ik denk eerder aan een vleesarm dieet en een gewoon een, een techniek. Bijvoorbeeld, als je in het er is in Eindhoven, aan de Universiteit van Eindhoven, een, een gymzaal min of meer ingericht. Daar zou je in theorie zomaar heel Eindhoven mee kunnen voeden. Dat is er is geen gerichte, gerichte landbouw. Dat woord land kan je dan dus schrappen. Okay. Dat heeft niks met landbouw. Maar even naar meneer Ik zelf met u uit eten. Daar. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar, ja, wat mijn probleem is tegen dit soort redeneringen, dat is dat de techneuten onder ons altijd maar denken dat ze met techniek alle problemen kunnen oplossen in de wereld. Maar dat is een, uh, een doorredenering, Dat kan helemaal niet. Want kijkt u nou eens even wat er gebeurt op dit moment naar de zeespiegel. Al stijgt die nog maar 50 centimeter in de komende 20, 30 jaar. Moet u dan eens kijken hoeveel veel landbouwgrond in de delta's in de hele wereld onder water lopen, wat zal leiden tot een enorm tekort aan voedsel. Wat zien we nu al gebeuren met het kweken van biobrandstof daar waar vroeger suikerbieten stonden? Energie levert meer op dan voedsel. Ik denk dat wij ontzettend veel problemen hebben en nog veel meer zullen krijgen als wij op de ingeslagen paden nu voortgaan. We Laan moeten we niet, proberen we niet, we het ons, om te gooien. U bent historicus. Ik heb even zitten googlen. De, er is in, in, in bijvoorbeeld in uh, 1333 geloof ik een gigantische hongersnood geweest in China. Meer dan uh, 4 miljoen doden. Dat was toen uh, bijna of ruim 10% van de bevolking. Kortom Van de wereld of in China? van de China? Chinese ja. wereld. In, in, in, in 18 zoveel was er in, in Ierland een gigantische hongersnood. Kortom toen hadden we ook al de redenering kunnen hebben van... we moeten in China alsjeblieft geen mensen er meer bij. 1333. Het is nu de, natuurlijk een veelvoud. Even kortom, als je juist ook historisch kijkt... dan is het aantal hongersnoden volgens mij al van alle tijden... Opiumoorlog was ook een oorlog over uh, grondstoffen. Er was altijd een oorlog over grondstoffen. Dat is ook van alle tijden. Kortom, schaarste is van alle tijden. Oorlog is van alle tijden. Dus er zijn dus ook oplossingen van alle tijden. Ik zeg niet dat ik een per se een techneut ben... die alle technische oplossingen... Uh, als, als, uh, hè, de de Nee, want zo ziet. kennen wij ook helemaal niet. Nee, maar ik, ik vind wel... het leven is, is zo hoog, hoogstaand... dat je uh, moet kijken of je alles kan inzetten... Ja. wat er maar bestaat. En Meneer, er, is, er is zonder u veel techniek bent, nu bent, al bent, veel mogelijk waar hij bijvoorbeeld het condoom verbiedt. U zegt, je ze moet alles inzetten om te zorgen dat er leven kan komen. Ja, ja. Daar bent, daar bent u dus ook mee eens. Nou, dat is, een, dat is een, even een onderdeel daarvan. Daarvan zou ik andersom willen redeneren. In landen waar armoede wordt bestreden... zie je dat het aantal kinderen vanzelf ook wat minder wordt. Daar heeft een hele condoompolitiek heel erg weinig effect op. Het gaat vooral om armoedebestrijding. Daar moet het ja. over hebben. Ik wil een laatste reactie van meneer want U heeft nog 30 seconden. Nou ja, um, laten we nou eens even kijken naar Nederland... Uh, sinds 1900 is de welvaart gigantisch gestegen. We hebben een welvaart nu in het jaar 2000 zoveel van heb ik jou daar. Moet u eens kijken hoeveel mensen er zijn bijgekomen. Waar blijft u nou met uw redenering dat als het beter wordt dat er minder kinderen komen? De groe groei, groei in Nederland is absoluut afgetopt. Juist ja, vanwege nu, de minder Maar na een ontzettende ja. welvaart. U wordt het niet eens, beide, samen. Maar misschien op een later moment in die, in die schuur in Eindhoven. Hè. Daar hebben jullie ja, een afspraak ja, gemaakt. Paul Gebrands en uh, Eelco Fortuin. beide hartelijk dank. En, uh, wij komen aan het einde van Dit is de Dag op de website www.ditistedag Kunt u dingen nalezen en naluisteren. Na het nieuws van half vier. de Villa, Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. Het is die day voor Europa. De dag van de waarheid, erop of eronder. Alle Europese krantenkoppen kwamen beeldspraken tekort vanochtend. Want vanavond moeten de 17-eurolanden laten zien... of ze bij machten zijn de crisis definitief aan te pakken. Guy Verhofstadt is oud-premier van België... en voorzitter van de Liberale in het Europese parlement. En hij geeft zijn visie op de toekomst van het Verenigd Europa. zometeen bij ons in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws, gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Amy Winehouse is overleden aan een alcoholvergiftiging. Ze had een promilage van bijna 4,2, zo is uit onderzoek gebleken. De zangeres overleed eind juli in haar appartement in Londen. Er zijn geen aanwijzingen dat ze ook drugs had gebruikt. Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft voor het museumplein een noodvordering afgekondigd. Onder Turken circuleren oproepen om, net als zondag, op het museumplein... tegen de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. Burgemeester wil nieuwe rellen tussen Turken en Koerden voorkomen. Gevangenisstraf van de radicale Indonesische prediker Abu Bakar Bashir... is in hoger beroep met zes jaar verlaagd tot negen jaar. Waarom is niet duidelijk. Bashir werd beschouwd als, en wordt beschouwd... als de geestelijke leider van Jamaa Islamiyah. Dat is verantwoordelijk voor tal van bloedige aanslagen, waaronder die in Bali. En de NOS en het ANP werken bij het publiek het meeste vertrouwen... als digitale nieuwsleverancier. Ze krijgen als beoordeling een 7,3... blijkt uit onderzoek van Marktonderzoekbureau Newcom Research and Consultancy... De kranten krijgen een 6,4. Sociale media als Facebook en Twitter dat, die scoren qua betrouwbaarheid een onvoldoende. En dat is het belangrijkste nieuws voor dit moment. Awb Verkeersinformatie files op de A4... vanuit Amsterdam naar Den Haag bij het ringvaartaquaduct. Vier kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... tussen uh, Moergestel en Best, vier kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht... En op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Ten Essen en Duitsland 6 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden net over de grens in Duitsland. Verkeer richting Duitsland kan vanaf Eindhoven dan ook beter omrijden. Via Venlo over de A67. Dit is radio 1. Vila VPRO. Villa VPRO. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De allesbeslissende top die alles weer goed moet maken in Europa. Vanavond is het zover. De leiders van de Eurolanden zetten zich in Brussel aan de zware taak... de crisis eindelijk kordaat en definitief aan te pakken. En vanuit Straatsburg, op 450 kilometer afstand... kijkt een ogenschijnlijk machteloos Europees parlement toe. Wij hebben een directe hotline met Straatsburg... om te praten met Guy Verhofstadt, oud-premier van België... en liberale voorman in het Europese parlement... en voor ons eigen Euroforum. Dat en veel meer wetenswaardigheden tot half vijf in Villa VPRO. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. Die is, grappig genoeg, VillaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Eerst gaan we naar de gemeente Den Haag. Want iedereen die daar in die gemeente een bijstandsuitkering ontvangt... en dat zijn zo'n 19.000 mensen, moet daar voortaan iets voor terugdoen. De gemeente gaat mensen verplicht betaald of vrijwilligerswerk aan te nemen... Of ze moeten gaan werken in een sociale werkplaats. In Den Haag loopt hiermee vooruit op de wet werken naar vermogen... die in 2013 moet ingaan. In die wet staat dat gemeenten bijvoorbeeld vrouwen... met kleine kinderen mogen ontzien. Maar de Haagse PvdA-wethouder Henk Kool wil iedereen aan het werk. Zonder uitzondering. Aan de telefoon Erika Hemmers. Zij is vakbondsbestuurder uitkeringsgerechtigde van de FNV Bondgenoten. Dag mevrouw Hemmers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de plannen van de gemeente Den Haag? Um, nou, wij staan er in principe voor dat iedereen die kan werken ook uh, werkt. Ja, dat is het politieke antwoord. Wat vindt u van de plannen van Den Haag? Antwoord, ja, maar dan zijn we er wel voor dat mensen dat doen uh, uh, met een fatsoenlijk loon wat daar tegenover staat. Mm -hmm. Dus niet met behoud van uitkering. Tenzij daar, uh, zeg maar dat het op tijdelijke basis is en er aan het eind van het traject uh, een betaalde baan voor ze staan te wachten. En dat is in dit, in, bij deze plannen niet het geval? Nee, dat wordt absoluut niet gegarandeerd. Dit kabinet bezuinigt verschrikkelijk op allerlei mogelijkheden om mensen bij te staan uh, op zoek toch naar uh, betaald werk. Uh -huh. Dat wordt allemaal wegbezuinigd. En wat de gemeente Den Haag van plan is, is om mensen met behoud van uitkering uh, uh, gedwongen aan het uh, werk uh, te zetten. Als dat zo is, u, u noemt de term nu al gedwongen aan het werk zetten... gedwongen arbeid zonder dat je daarvoor betaalt... dan denk ik dat ze strafbaar zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat zullen doen. Nou ja, wij zijn wel van plan dat ook uit te zoeken... Of dat mogen, hè, hoe dat zit met allerlei Europese wet- en regelgeving. Uh -huh. Maar uh, het staat wel in de wet werken naar vermogen... dat iedereen verplicht is uh, iets terug te doen voor een uitkering. En dat kan alle soorten werk zijn. Dat kan sneeuwruimen zijn, boodschappen doen voor je buurvrouw... Uh, een archief in Amsterdam uh, digitaliseren, uh, mm -hmm. kan allerlei werk uh, inhouden. En dat is alleen maar met behoud van uitkering. Want de gemeente Den Haag zegt voor dit plan, en het is heel veelomvattend... een hele nieuwe infrastructuur op te willen zetten om het allemaal te organiseren. Ze gaan ook samenwerken met de sociale werkplaatsen. Er komt een afdeling werkverplichting die dus alles controleert. Maar zeggen ze, we gaan daarbij ook meteen naar de juridische positie van die werknemer krijgen. Kijken, het moet natuurlijk allemaal wel volgens de wet zijn. En we willen ze perspectief bieden. Nou, het is heel goed dat ze naar de juridische positie gaan kijken. Dat gaan wij ook doen in Europees verband dan. Mm -hmm. uh, maar het perspectief dat kunnen ze helemaal niet bieden. Want zoals ik al zei, er wordt ontzettend bezuinigd op allerlei voorzieningen die er nu wel zijn om mensen aan het werk te helpen. Uh, wat de gemeente gaat doen, is uh, mensen bijvoorbeeld in een sociale werkplaats uh, aan het werk uh, zetten. Terwijl die sociale werkplaatsen bedoeld zijn voor mensen met een beperking. Um, en dat doen ze, denk ik, om uh, de arbeidsproductiviteit daar wat te verhogen... zodat die uh, sociale werkplaatsen ook nog winst blijven maken, want dat is ook een verplichting. Mm -hmm. Dus wat ze in wezen doen, is mensen met een bijstandsuitkering gewoon gedwongen aan hun werk zetten. En dat zien we op dit moment overal gebeuren. Dus daarna... Het is in Amsterdam ook al eens eerder geprobeerd, dan is het mislukt, hè? Nou ja, in Amsterdam is het nog steeds aan de gang, hoor. In de Amsterdamse Bos uh, werken ook mensen met behoud van uitkering. Uh, daar hebben wij heel veel klachten over ontvangen als bond. Voorbeeld, toen, uh, afgelopen winter had uh, de baal fors verlet omdat het ontzettend vloor... maar die mensen in het Amsterdamse bos moesten gewoon aan het werk... omdat ze alleen maar een uitkering hadden en niet onder een CAO vielen. Juist. Dus daar hebben we heel veel klachten over gekregen. Dus u zegt, wij zijn er helemaal niet op tegen dat je mensen probeert weer aan het werk te krijgen... zelfs als dat enige, enige tijd alleen maar is met behoud van uitkering als je maar perspectief biedt... maar anders is het een soort slavernij, zo klinkt het. Nou ja, dan vind ik het ook een, een vorm van slavernij. Hmm. En wat gaat u nu tenslotte concreet doen? Gaat u, dit in, u zegt al, u gaat naar het Europese Hof. Dat gaat ja, jaren duren waarschijnlijk. Dat gaat inderdaad jaren duren. Wat we nu hebben gedaan is ook een brandbrief richting politici schrijven. Jongens, dit is aan, aan het gebeuren in de wet naar vermogen. De bijstandsuitkering is al met 14% verlaagd. Dat is afgelopen week stilzwijgend bijna door de Tweede Kamer aangenomen. Dus de uitkering wordt 14% verlaagd. En dan worden mensen ook nog eens gedwongen om allerlei werken... Uh, aan te nemen zonder dat daar fatsoenlijke, een fatsoenlijke betaling tegenover staat uh, en ook zonder dat hun rechtspositie gegarandeerd is. Juist. dus u zegt, ik ga niet alleen maar via de, de Bond, gaat niet alleen naar het Europees Hof, want dat duurt jaren. We proberen het ook nog wel via het parlement, bijvoorbeeld, of andere wegen. Ja, dat gaan we zeker doen en het heeft ook heel veel gevolgen voor mensen die nu nog aan het werk zijn. En we zitten wel in een crisis, de werkloosheid is enorm aan het toenemen. Uh, de, de recht op uh, WW is, uh, is verkort. Dus er zijn in de toekomst nog behoorlijk veel mensen die richting die bijstand gaan. En die staat dan dit te wachten dat ze gedwongen, uh, zoals bijna in de jaren 30, aan het werk worden gezet. Goed. Erika Hemmers van FNV Bondgenoten over het plan van de gemeente Den Haag... om mensen met een bijstaat, bijstandsuitkering te verplichten werk te gaan doen. Wat voor werk dan ook. Of dat betaald wordt of niet. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd voor onze serie Korte Impressies uit het ware Leven. Pst. Eén minuut. Nee, echt niet. Nee, tuurlijk niet. Ah, jongen, niks ah, aan is... de hand. Flower Nee, nee, nee. Wow. hoe lekker. Oeh. verrast. Oe. Oe. Oh, mooie. Ah, geel, geel. Rood. man, dan krijg je geen geel hè? Dat is echt vet keel. Oké, okay. kwijt. Kom op en rammen met die zon. Ram van z'n bij. Ja! Ik mocht gewoon elke weggaan. Dat is elke goal. Oeh, lekker. Oeh, zag je hoe die bal mee. Oh, glijdt uit. Oeh, kelleer. Oeh, lopen we. Man, dik en rust. Zag jij het? Ik zag geen buitenspraak. <laughs> Deze minuut werd gemaakt door Davy van Dreven, studentbeeldende kunst... aan de Hogeschool voor Kunsten in Amsterdam. Mijn dames en Heren, welkom in Berlin, Anton de Goede, onze cultuurredacteur... Waar breng jij ons naartoe, Anton? Die ontvoert mij ineens. <laughs> nou, we horen het station van Berlijn. Hè? Een van de stations, het hoofdstation. Mm -hmm. Alle kunstenaars willen naar Berlijn. Ja, waarom het... toch? Het Mekka. Ja. Ze zeggen, het is daar prima werken. Het is ruim en goedkoop. Je vindt de inspiratie op elke straathoek. En de kans om door te breken is ook nog eens groter... dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in Parijs. Tot zover de mythe. Mm -hmm. Maar de vraag is, klopt die mythe ook? En met die vraag ging radiomaker Christine Steinhuyser... voor de VPRO op pad, langs meerdere Nederlandse kunstenaars in Berlijn. En het resultaat daarvan is deze week in delen te horen... in mm -hmm. het programma De Avonden. Christine Steinhuyser weet trouwens waar ze het over heeft. Ze komt oorspronkelijk uit de DDR. Mm -hmm. woont nu al een jaar of elf in Nederland, geloof ik. Dat is dus iemand uit Berlijn die denkt, ik ga eens lekker naar Amsterdam. Nou, zij is ooit hier gekomen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ze kent beide steden heel goed. Okay. En ze heeft een enorme liefde voor Berlijn en voor Oost-Duitsland. En ik wil maar zeggen, omdat ze beide kanten kent... is zij de aangewezen persoon om dat nou eens uit te zoeken. Nu dan, wat bracht dat onderzoekje uh, in het kort? Misschien wel het belangrijkste, heel goedkoop... is het allang niet meer in Berlijn. Uh, dat, dat moeten we gelijk vaststellen. En toch, vele kunstenaars vinden het er goed toeven. Wat zegt bijvoorbeeld Guido van der Werven? Guido van der Werven is niet de eerste, de beste. Geen Nederlandse kunstenaar die de afgelopen jaren... zo snel internationaal furoren heeft gemaakt als hij. Wat hem een tijd in New York bracht. En deze dagen zit hij ook in Berlijn. New York heeft hij ervaren als de stad van keihard werken... Mm -hmm. en van netwerken. En in Berlijn, daar kwam hij iets Essentieel anders tegen Guido van der Werven, zet het af het wonen in Berlijn tegen dat van in New York. Het leuke aan Berlijn is inderdaad dat het hier gewoon echt over, over werk gaat. Dat uh, niemand eigenlijk heen gaat met een soort uh, plan. En Berlijn is in die zin natuurlijk uh, totaal tegenovergesteld, omdat hier, ja, het is ook een beetje een soort hang, hangstad, zeg maar. Woont hij er nog maar kort? Het klinkt zo leeg om hem heen. Ja, <laughs> hij, hij, hij, hij maakt alleen maar films. Hè? Het ja. is een lege ruimte waar Christine Steinhoiser hem hebben opzoekt. En hij heeft daar alleen maar een laptop staan. En verder is het niet iemand die uh, olieverf op doek brengt. Maar misschien is het ook wel typerend. Grote ruimtes, die kan je nog wel krijgen in, in Berlijn. En nog wel betaalbaar nu? Of niet? Nou, nou minder zei je het net minder al. Dan in de jaren negentig is het een beetje opgekomen dat velen daar naartoe trokken. Uh, en dat je inderdaad uh, een grote fabriekshal voor een, voor een appel en een ei kon krijgen. Maar die tijd is een beetje voorbij. Ik heb begrepen dat in de Oost zelfs uh, de, de ruimte nog schaarser is dan in West. Want iedereen wil in de Oost. Er komen ook veel toeristen op af. Dus echt die gouden jaren van Berlijn zijn in dat opzicht een beetje voorbij. Niettemin, deze Guido van der Werven kondigt aan in de uitzending... dat hij in april zich definitief wil vestigen in Berlijn. Hoewel, het is een lang verhaal, want hij heeft ook nog een huis... in de bossen in Finland, ja. waar hij de helft van zijn tijd doorbrengt. Hij heeft nog een appartement in Amsterdam. Um, maar goed, de meest, meest opmerkelijke conclusie is wat mij betreft... en dat werd ook nog onderstreept door wat een Jurriam Benschop vertelde... die als journalist in Berlijn ook onderzoek naar, dit onderzoek naar dit onderwerp heeft gedaan. Die zegt, er gebeurt op kunstgebied heel veel... Maar de financiering van mm -hmm. dat alles... dat komt eigenlijk in heel veel gevallen van buiten Berlijn. Dus er zitten veel Nederlandse kunstenaars... met ja. stipendia die ze in Nederland hebben gekregen. Er zitten veel kunstenaars die bijvoorbeeld een galerie hebben in Londen. Je moet zel, zelf wel geld meebrengen. Dus ik bedoel, van de stad Berlijn... die is volgens mij hartstikke failliet, hoef je niet veel te verwachten. Nee, Berlijn ja. is in de kern een arme stad. En niet voor niets lanceerde de stad ooit de slogan... ik geloof dat die uh, leuke burgemeester dat gedaan heeft... Arm, aber sexy. Mm -hmm. Klaus Wolverheid is dat. Ja. dat is een de leuke burgemeester. Een leuke wordt hij genoemd. Ja. Nou, die armoede die leidt er ook toe dat er veel aan het privé-initiatief wordt overgelaten. Uh, illustratief daarbij is bijvoorbeeld de situatie in de Berliner Galerie met in dienst conservatoren. Maar die conservatoren hebben vervolgens geen budget... om zelf tentoonstellingen te maken. Mm -hmm. Dus die moeten dat zelf organiseren. Kunstenaars organiseren veel meer dan in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, zogeheten producentengaleries. Ze gaan zelf uh, hun eigen winkeltje organiseren. En op de een of andere manier is dus de atmosfeer in Berlijn goed. In die is daar goed voor. Die ja. is daar goed voor en dat werkt. Er is niet dat lethargische... Er is niet het lethargische. Geld op de een of andere manier doet er minder toe dan in New York. Er is weinig van, maar men lost dat een beetje inventief uh, zelf op. Um, ja, laten we eindigen met een quote van Hans Kuiper... die mm -hmm. een voorbeeld is van iemand die heel veel zelf georganiseerd heeft. Hij woont in Berlijn, is kunstenaar, maar hij maakt ook radioprogramma's. Hij werkt zo'n beetje als galeriehouder zelf. Organiseert veel uitst uit uitstekend lopende projecten... Christine Steinhuizen was ook bij hem. En hij vroeg of hij dat blijft volhouden. En kortom, of hij zich ook op langere termijn ziet blijven in Berlijn. Dat vind ik een hele goede vraag. Want ik, uh, eens in zoveel tijd uh, kom ik weer in zo'n stadium dat ik daar inderdaad heel kritisch over nadenk. Ik zit nu ook in zo'n stadium. Dat je toch denkt: van ja, um, je, je, je, je, ja, je doet veel compromissen. Je maakt veel compromissen om, om hier kunnen zijn. Kijk, zo'n ruimte te runnen en zelf werk te kunnen tonen, dat geeft heel veel voldoening. Maar je moet daar natuurlijk ook wel een prijs voor betalen. In die zin dat je, jij ja, je moet daarnaast voor werk. Je hebt niet zoveel tijd. En dan zeg je van, oké, okay, uh, hoe lang ga ik daarmee om? En uh, is het misschien niet raadzaam om weer een volgende stap te nemen? Dus voor mij is Berlijn eigenlijk uh, swinging but poor. Don't you ever lose your faith in all Berlijn, Swinging But Poor. En deze hele week, Anton, is er in de avonden? Of is het, is het maar één keer, één uitzending? Nee, nee, nee, het is van maandag tot en met ja, vrijdag, in de avond, direct en... na negen. Vanavond uitgebreider Guido van der Werven... En veel meer mensen, kunstenaars, waarom Berlijn Swinging But Poor... zo ontzettend aantrekkelijk is voor kunstenaars om te wonen. En ik maak een prachtige brug. We zijn al in Berlijn. Berlijn het hartje van Europa. En ook een lang niet onbelangrijke stad als het gaat om de toekomst van Europa. Het kan u niet ontgaan zijn. Vanavond komen de regeringsleiders van de 17-eurolanden bij elkaar... voor de definitieve eurotop over de crisis. Althans, dat wordt gezegd. En ze moeten er ook echt wel met een reddingsplan naar buiten komen. Want geen besluit... Geen optie meer. En dan gaat het dus niet om de technische en ingewikkelde financiële details. Het zijn de politici die daar bij elkaar zitten. En er wordt een politieke beslissing van ze verwacht. Meer eigenlijk niet. En daar zit hem nou juist de crux. Guy Verhofstadt, goedemiddag. goedemiddag. In Straatsburg zit u, want daar zit het Europees mm -hmm. Parlement deze week. Inderdaad. Die schuldencrisis is toch inderdaad vooral een diepe politieke crisis. Het is natuurlijk ook financieel allemaal niet rooskleurig... maar het legt toch voornamelijk het politieke failliet misschien wel bijna van, van, van de EU bloot. Nou, ik zou niet spreken over failliet. Mm -hmm. uh, maar het is wel meer een politieke crisis, denk ik, dan een financiële crisis. Waarom? Omdat uh, die crisis natuurlijk ontstaan is naar aanleiding van het uh, slechte beheer van de publieke financiën in, in, in Griekenland. Uh, en dat is naar buiten gekomen uh, voornamelijk in december 2009. Maar wat het voornamelijk blootlegt, die crisis, is namelijk dat wij wel een euro hebben gemaakt. Dus een, een, een monetaire unie. Mm -hmm. Maar niet tegelijkertijd wat uh, nodig is, namelijk een economische, budgetaire en ook politieke unie. Dus wij denken nog altijd in Europa dat we het dus kunnen redden met uh, een munt aan de ene kant en 17 regeringen, 17 economische beleidsstrategieën en 17 obligatiemarkten aan de andere kant. En dat is wat uh, nu bewezen is dat dat niet uh, werkt. En we moeten is het niet nu die. Ooit toen bij het verdrag van Rome, als we even heel ver teruggaan, dat was ergens in de 57 meen ik, toen, het, toen de ja, ja. EEG werd opgericht. Toen was heel simpel omschreven, de taak was de integratie van het beleid van de lidstaten op het gehele economische vlak. Nou, dat is een hartstikke duidelijke boodschap. Is dat in de loop der jaren dan, dan een beetje veranderd? Wilde men dat eigenlijk niet meer, die totale nou, integratie? Nee, nee. Ja, toch wel. Men had daarvoor een strategie, die noemde de Lissabon-strategie. Die was uitgedokterd in, het, uh, in, in, in de Portugese hoofdstad. Maar men heeft daar eigenlijk nooit de middelen aan uh, gegeven om, om, om dat ook waar te maken. Volgens mij is het zo dat sinds de in, invoering van de euro... Mm -hmm. uh, de economieën in Europa uit elkaar zijn gegroeid... in plaats van naar elkaar toe zijn gekomen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de competitiviteit van Duitsland... en je vergelijkt met de competitiviteit van de Griekse economie... dan zie je dat die daarop achteruit is gegaan, die competitiviteit van Griekenland... en dat dus de kloof tussen beide landen gegroeid is... tussen het noorden en het zuiden van Europa. En dat mm -hmm. bewijst ja, het failliet eigenlijk van van de Lissabon-strategie, waar men dacht dat door peer-review, best practices, benchmarking, door zachte maatregelen uh, we die uh, economische unie zouden kunnen ja. creëren. Daarvoor wilt u dus en... wel het woord failliet gebruiken. Hè? Dus laten we zeggen dat dat idee... Voor de Lissabon-strategie ja. wel, ja. we dat, dat, dat, ja. dat, dat, mogen we toch u één keer Ik denk trouwens noemen, dat we gaat. daar ver vanaf zijn. Dat we nu wel allemaal <laughs> beseffen, en dat is ook wat nu op tafel ligt, nou ja, daar dat daar we een ik veel hardere aanpak hebben. nodig hebben. Ja, maar ook daar is dan toch weer niet echt uh, um, eenduidigheid over. Ik weet in elk geval dat u en, en onze premier Rutte wil dat ook, wil eigenlijk dat de Europese Commissie, die hebben we daar nou toch zitten, dat die echt het heft in handen krijgt, maar dan ook flink, dat er een soort minister van, of ministerie van Financiën komt met één commissaris uh -huh. aan het hoofd, uh -huh. maar dat alle commissarissen die iets met de economie te maken hebben, daar, daar meepraten. Uh -huh. en dat dat de economische leiding wordt, kortom, dat de lidstaten wat dat betreft even aan de zijkant of even, dat die gewoon uitgespeeld zijn. Dat is ik zou je niet wat... beter kunnen samenvatten als dat u het doet. Nou, Behalve dat, dat ik er Maxime vragen zou bij vernoemen, want die heeft ook dat voorstel gedaan. Ja, om uh, op, uh, op economisch vlak uh, die uh, taken te geven. Mm -hmm. En ik denk dat ze gelijk hebben dat we stilaan in die richting moeten gaan. Namelijk, het zijn niet regeringsleiders uh, die uh, de, de, het beheer van de euro kunnen garanderen. Dat moet gebeuren door ja, denk ik, uh, een, een, een commissaris, speciaal daarvoor benoemd, die ook volheid van bevoegdheid krijgt om eventueel sancties direct toe te passen zoals het ook uh, de, de commissaris voor concurrentie dat kan doen. Mm -hmm. uh, die moet dan een, een, een, een, een soort van beperkt kabinet uh, voorzitten binnen de commissie van alle commissarissen die een bevoegdheid hebben die te maken hebben, uh, te maken hebben met de euro. En dat kan interne markt, transport zijn en dergelijke meer. En dan zou je die ook nog de eurogroep laten voorzitten, zodoende dat je uh, de ministers van Financiën van de eurozone aangestuurd wordt door diezelfde Europese uh, commissaris, Europese minister van Financiën mm -hmm. verantwoordelijk voor de, voor de eurozone. En dan krijg je, dan kan natuurlijk nog altijd er een eurozone top bestaan, ja. die geleid wordt door meneer Van Rompuy. Dan krijg je een logisch geheel en een logisch systeem dat de markten volgens mij kan overtuigen. Het zal niet het enige element zijn, er zullen ook andere elementen nodig zijn. Euro-obligatie, denk ik. Uh, maar dit, nodig gaat even, zijn. dit gaat even, dit gaat even. Als je het hebt puur over, over, over de politiek, waar dus de politieke besluitvorming, waar, waar de politieke macht dan ligt. En dit klinkt eigenlijk allemaal uh, zo verstandig. Dan zou je zeggen, nou, ze zijn daar vanavond zo uit. Ze kunnen allemaal lekker in hun eigen bedje slapen vannacht. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want er gebeurt in, werkelijk, in werkelijkheid zelfs iets heel anders. Wat u net al noemt, meneer Van Rompuy... die moet volgens uh, de, de regeringsleiders... moet die Mr. Euro worden. Die moet een soort vergadering van alle regeringsleiders... van de lidstaten voor gaan zitten. En die moeten dan gezamenlijk een soort beleid... kortom, dan verandert er niet zoveel... behalve dat, dat meneer Van Rompuy een soort mooi kroontje opkrijgt. Dat is wat er voor ligt. Ja, maar dat is ook geen probleem. Dat er een uh, eurotoppen worden gehouden uh, die uh, Herman van Rompuy voorzit, dat is niet het punt. Dat zal uh, gebeuren in het verleden, dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Maar dat is niet het economisch bestuur van de eurozone dat moet uh, ingevuld worden. Uh, dat uh, voorstellen daarvoor worden verwacht in de komende maanden. Normaal zou tegen december daarvoor een voorstel op tafel uh, moeten uh, gaan liggen. Maar, maar, maar nogmaals, uh, waar het uh, denk ik uh, deze avond over zal gaan, is over iets anders. Hè? Mist, Dat is toch wel gewoon... Gaan. Over drie cruciale punten die onmiddellijk moeten geregeld worden. Mm -hmm. uh, de, bijkomen, dus uh, ja, een, een definitieve oplossing voor Griekenland. En wat is namelijk uh, de haircut die men gaat toepassen op Griekse obligaties? Eerste uh, vraag. En wat is de fallout daarvan uh, op, uh, op het bankensysteem in Europa? Dat komt onmiddellijk dan het tweede punt. Herkapitalisering van de Europese banken. Ja. 108 miljard euro uh, is uh, beslist. Uh, hoe gaat dat uh, uh, gebeuren, Gefinancierd? Worden. En dan het derde, dat ik denk het meest belangrijke is op de korte termijn. Dat is namelijk, wat is de bijkomende vuurkracht die we geven aan het Europees Reddingsfonds? Ja. In, in, in, in Europese termen uitgedrukt het European Financial Stability Facility. Ja, dus dat... wat is de extra vuurkracht die we daar aan geven? En dat, dat, dat EFSF moet dus ervoor zorgen dat er geen verdere uitdijning is van die eurocrisis door landen te helpen met het opkopen van obligaties, met het geven van goedkope Openleningen, om ervoor te zorgen dat die eurocrisis wordt ingedampt. Hoeveel vuurkracht krijgt hij? En is dat geloofwaardig, die vuurkracht die het EFSF nu gaat uh, krijgen uh, tijdens deze top. En daar moeten ze, denk u, denkt u, toch al uit kunnen komen. Ik lees net dat mevrouw Merkel, die moest nog eventjes langs haar parlement om goedkeuring te krijgen. Uh, dat is gelukt. Uh, ik zie nu dat uh, de ja, Duitse ik Bondsdag dat he, de, dus plannen, e... de plannen steunt voor het versterken van het Europese noodfonds. Dat is nog ja, maar een zin. Ja, ik vind wel leuk dat de eerste Bondsdag dat moet doen, vooraleer dat, uh, nou, dat de Europese leiders vragen. een beslissing nemen. Dat wilde ik u vragen. Als je het nou hebt over het politieke failliet, wel of niet, van Europa. U zegt, dat gaat veel te ver. Daar heeft u waarschijnlijk ook wel gelijk in, maar het is ook redelijk onwerkbaar als je voor al deze dingen als regeringsleiders steeds naar je parlement moet om te zeggen, uh, we gaan nu naar een heel belangrijke top, mag ik dit doen? Dan kom ik ook weer bij je terug om te vertellen wat we besloten hebben en als er nou weer eens een stapje meer bij moet en als de, dat noodfonds weer eens iets meer zou moeten mogen doen, gaan we eerst langs alle 17 parlementen zo kan het niet werken Natuurlijk niet, dat is daarom in. de Maar zo werkt het, het nu we nog even... wel ja, natuurlijk. Omdat we nog altijd een unanimiteitsregel hebben op dat uh, noodfonds. Dat mm -hmm. noodfonds is een uh, uh, systeem, systeemmechanisme. Er uh, is een goedkeuring nodig van 17 van parlementen, dan van 17 regeringen, als we het willen aanwenden. En dat kan niet blijven werken. Sommigen zeggen ja, maar ja, uh, dat kan niet. Uh, het constitutioneel hof uh, in de Karesvloegen heeft beslist dat dat zo moet gebeuren. Want de Duitse grondwet zegt dat. Ja, dan zeg ik, misschien moeten we wel even de Duitse grondwet aanpassen hè? Mm. aan Europa. In plaats van <laughs> ja. omgekeerd voortdurend de Europese de grondwet aan te passen aan, aan, aan, aan uitzetten. Dit, we, we zitten nu op een punt, ik denk niet dat het nu woensdag, dus vanavond, kan opgelost worden, hmm. maar we komen wel stilaan op een punt waar we een richting moeten uitgaan. Nou, precies, en en zo dat, maar de... denkt u echt niet dat dat vanavond, want dat ik al zei, het zijn de politici die daar bij elkaar zitten. Er moet toch een intentie uitkomen vanavond dat het die kant wel opgaat, want anders hebben al dit soort inderdaad, crisisoplossingen, die hebben geen structurele lange duur. Nee, maar daar gaat het vanavond niet over gaan volgens mij. Vanavond gaat het essentieel gaan over het, uh, het verhogen mm -hmm. van de vuurkracht van het noodfonds. En dat is ook noodzakelijk. Okay. Hè, want anders komen we, gaat die crisis niet kunnen ingedampt worden. En daar heb ik een, een, een vraagteken bij. Het, het voorstel dat op tafel ligt, dat kennen we. Hè. We kennen de teksten ondertussen uh, die vanavond zullen goedgekeurd worden. Dat is ja. namelijk uh, het, de mogelijkheid voor het noodfonds om een soort van uh, te, beperkte verzekering te geven op obligaties die door noodlijdende landen worden uitgegeven, bijvoorbeeld als Italië een lening uitgeeft, dan zou daar een soort van verzekering op komen, ja. dat als daar verlies op komt, dat 20% van die verliezen zullen gedekt worden de, ja. door Europa. En daar is mijn vraag dan, is dat dan... Gaat dat werken? Ik heb daar twijfels over. Als we tegelijkertijd een, een haircut geven, een verlies dus laten boeken van 60% op Griekse obligaties. Mm -hmm. Dan zeg ik, ja, als we dat nu beslissen, 60% op Griekse obligaties, het kan ook 55% zijn ja. ook op Griekse obligaties. Wat is dan de geloofwaardigheid van een verzekeringssysteem van 20%? Dat is mijn vrees. Dat ik ik hoop dat ik verkeerd u, ben. Ik maar uh, ik vrees dat die nog wel bewaard zou kunnen worden voor het einde van het jaar. Kunt u in 10 seconden zeggen wat u voor Wacht vannacht als Merkel en Sarkozy en de rest naar buiten komen. Wat zeggen ze dan? We zijn eruit. Ja, en dan zeggen ze dat het een historisch moment is geweest. Dat heb ik ook zoveel keren gedaan als ik eerste minister was. Maar dan zeggen dat is een historisch moment. Ja, dat vinden we altijd. Het heeft mij wel bijna een jaar gekost vooral al eerlijk door dat de journalisten eigenlijk. Uh, ja, een beetje aan het lachen waren. dit is het hele historische historisch moment. Dus, historisch daar moeten moment. we wel van oppassen. Ik ga, want ik, het, ik ga uh... dit historische moment met u nu afbreken. Want we gaan even luisteren naar het nieuws... en daarna ga ik met collega's van u uit het Europarlement verder praten. Tot zo, na het nieuws. Dames en heren, mag ik even u aandacht? Het best geluisterde programma van Radio 1 via het feest...